Ik blijf achteraan Jullie drie eerst Ja, jij ook een pakken, vriendje Maar hoog boven je hoofd dragen, hoor Als je op tikjes niet laat vallen dan ben je nog een jarig Ja, de heren in Moskou kennen alle zwakke plekken in de grens... ...behalve deze ondiep hier. Koud. Dat is wel niks. Weer fijne opkomen. Een diep. Wat nog veel dieper. Bek houden lopen. Jij mag me wel dankbaar zijn... ...dat ik je goed wat te dragen heb gegeven. Daar sta je vast. Ja, anders was je van de koppel gegaan. Mijn benen. De stroom. Ik, ik hou het niet. Krachtig, meen er alles bij elkaar kinderwerk. Ik, ik ga er helpen. Mannen, we zullen hem ja, tussen nog innemen. Ja. denk erom, denk erom dat je niks met die pakken laat gebeuren, hoor. Ja, dus je bent een halfje met je pot net zo lang onder water... dat je de hele rivieren blijft lopen. Ja. Nou, goeie vaart, hard je wil je wilt toch zeker niet zeggen dat er we wel zijn? Nee. Nee, jullie zijn gek. Gek? Je net je ja, net zoals je zegt. Blauwe. We waren stapels gek dat we jou hebben meegenomen. Waar zijn we hier? Wees je ons niet tevreden. Dit is Iran. Dat, je, dat kan niet. Dat, dat is onmogelijk. mogelijk. man, niet zo. Moeten we ons er allemaal bij bijlappen. Dat zie je wel, ja, de vuile gemene streek die jullie hebben uitgehaald. Ik ben nog net zo min veilig voor de Saviets als gisteravond. Uh, die idioot heeft nog niet eens zo heel erg ongelijk. Je bent hier over de grens, maar veilig, veilig is wat anders. Het enige wat je doen kan is lopen, lopen en nog eens lopen, zo hard je maar kan. Zolang het nog geen dag is, maak je een kans. De waarheid, het godsland bij Allah, Zeggen jullie me de waarheid. Maar zijn we, ik geloof het niet, ik kan het niet geloven. De Sovjets geloven het ook niet, maar toch ben jij in Iran. Alleen met zo'n waterige grens als deze hier is het moeilijk, zie je. Ja, en het kan gebeuren dat je 20 kilometer ver in Perzië. nog een of andere Russische patrouille tegenkomt. Ja, maar dat is voor ons net zo min als voor jou hoor. Het is altijd een nagel de nagelende doodkist geweest van elke fatsoenlijke smokkelaar in de buurt. Maar, maar het is hier Iran. Dat zweer je? Man, als ik nou mijn leven lang gelogen heb... dan zeg ik nou voor het eerst de waarheid. Je bent hier niet meer in Rusland. Ik, eh... Uh... Wat? wat? zullen we nou beleven? Ho hou, hem vast. Kaffers, hou hem vast. Ophijzen. Ja, zo. Je gaat toch niet van je stokje, meester? Vooruit, je mond open. Open, zeg ik. Uh? Zo, een flinke slok en dan is er weer in orde. Heb uh, ga je wel genoeg te eten bij je? nee. Nee, ik geloof het niet. Maar dan geef hem wat brood ja, wel... en een varkensblaas met vet. Ik heb geen geloof. Daar zorgt jouw vriend Igor wel voor. Trouwens, we hebben jezelf ook al te grazen gehad. <laughs> ja, nou wordt het tijd dat je hem Maar hou je gedekt en laat je een gemens zien... voor je minstens drie dagen van de grens bent. Vier dagen later is het vooral een Neemt u me niet kwalijk? Hoe heet deze stad... Oh, verstaat me niet. Ja, kunt je me ook zeggen waar ik hier ben? Als geen mens me verstaat... Het zal toch wel iemand zijn die mij helpen kan. Mag ik vragen? Ik wil graag weten dat... oh, Die is bang van me. Loopt hard door. Ik moet toch zien dat ik het te weten kom. Het is niets bijzonders. Vooral heeft dat de laatste jaren honderden malen gezien. Een imposant gebouw met een groot schild... met een ster, een sikkel en een hamer. En om alle misverstanden te voorkomen... staan er vier letters onder. U-S-S-R. Daar ben ik drie jaar lang voor gevlucht. En het eerste wat ik hier... Politie! Politie! Politie! Nee, ik hou jullie met niet tegen... Ik loop niet weg, ik pak juist aan de politie toe! Politie! politie, politie, politie. Na, na, na, na, na! Gawa rikki, Paruski. Ja, ja, Gawa rikki, Paruski. Uw zesde is Niemetske per avocik. Beter in tolk. Nou, gaat Frank, kank? Ik spreek Rus en Deutsch. Wat zult u? Ik verzoek u mij asiel te verlenen. Wat? Dacht u? Ik vraag asiel. Drie jaar geleden ben ik uit een kamp in Siberië ontvlucht. En nu ben ik hier illegaal over de grens gekomen. Maar weet je wel wat u daar zegt? Ik ben een Duitser. De Russen hebben mij als krijgsgevangen naar Oost-Siberië gebracht en daar ben ik ontsnapt. Vier dagen geleden ben ik hier over de grens gekomen. Oh. En nu heeft u de pech dat u regelrecht een politiebureau binnengelopen. Ik, ik, ik kom mezelf aangeven. Buiten op het plein, drie huizen verder, daar staat een gebouw met de Russische emblemen erop. Hebben de Sovjets hier iets te zeggen? Levert u me dan in Vredestaan niet uit, niet aan de Russen? Hmm. Daar is natuurlijk geen sprake van. Dat gebouw, wat u bedoelt, is een Russische consulaat. We... Vermoedelijk bent u een paar minuten geleden daar uitgekomen en toen meteen hier binnen gestaan. Aha u beweert dat u Duitser bent. Zou ik uw papieren mogen zien? Ik, ik heb natuurlijk geen papieren, dat begrijpt u toch wel. Gevangen hebben niets, zeker vluchtelingen niet. Natuurlijk, natuurlijk, ja. Maar het uh, zou kunnen zijn dat ze voor u zo extra georganiseerd hadden, hè? U begrijpt zeker wel dat ik uh, u onder arrest moet zijn. Dat spreekt vanzelf. Als u me alleen maar niet aan de Russen overgeeft. Nee, nee, nee. Als u Duitse krijgsgevangenen bent, hoeft u daar niet bang voor te zijn. En nog minder als u een Russisch spion bent. En dat is veel waarschijnlijker. Dacht u ook niet? Breng hem weg. U zult me in elk geval wel niet laten verhongeren. En ik dank u dat u me niet uitlevert. Vooral heeft weinig reden tot dankbaarheid. Hij wordt iedere dag ondervraagd... en de toon van die verhoor werd steeds scherper en wantrouwender. Vier dagen lang luistert de inspecteur naar de verhalen van zijn assistent. Hij hoort hem alleen maar glimlachend aan... zonder hem te onderbreken. Allemaal bijzonder interessant... wat u daarmee vertelt. Maar uh, ik moet toch zeggen dat uh, uw verhaal... ...onze verdenking alleen maar verstikt. We zullen u naar Tegeraan brengen. Daar uh, moet u nog maar eens goed over uw verklaringen nadenken. Nou, als u klaar bent, kunnen we gaan. Ik ga met u mee. Spijt mij, maar ik zal u onderweg moeten boeien. De grens van, uh, uh, van uw land is erg dichtbij, ziet u... ...niet dwingen de waarheid te zeggen. Maar ik moet u er toch op wijzen... ...dat u zichzelf in een erg onaangenaam parket brengt. Ik kan u onder deze omstandigheden onmogelijk vrijlaten. We zullen u weken maanden maandenlang in arrest moeten houden. Cellulair. Wat schiet u daar nou mee op? U zult ten slotte toch moeten bekennen. Ik, ik kan niets anders verklaren, meneer de rechtercommissaris. Ik heb u de waarheid verteld... Je moet niet zo nerveus zijn. Je trilt helemaal. Daar kan ik niets aan doen. Ik, ik, ik tril altijd. Wilt u roken? Een sigaret? Ja, maar... Ja, is... Die... Die laatste drie jaar zitten, die... Ja, als u nou toch een verhaaltje wil vertellen... had u veel beter kunnen zeggen dat u uit het kamp in kamp vlucht was. Dat is ook wel niet gemakkelijk, maar... daar waren we misschien nog in gevlogen. U beweert dat u aan de oostkamp van Siberië geweest bent. Dat is dom. Er zijn geen kampen voor krijgsgevangenen. En niet, niet voor krijgsgevangenen alleen. Ook, ook voor gewone veroordeelden. Gemengde kampen. Zelfs al was dat zo, dan is het nog onmogelijk. Daar komt niemand uit. Maar Wie er wel uitkomt, is toch ten dode opgeschreven. Hoe zou iemand op zijn eentje uit de woestenij aan de Poolcirkel weg kunnen komen? Maar nou, wat, wat moet ik dan. als ik er nou toch geweest ben? Als ik er nou ben gekomen! Waarom houdt u eigenlijk vol dat u Duitser bent? Omdat u goed Duits spreekt? Er zijn in Rusland minstens een paar honderdduizend mensen die Duits spreken, als geboren Duitser. Zou u het verhoor misschien een andere keer voort willen zetten, meneer de rechtercommissaris? Ik voel me niet goed, ik. Ik heb bijna iedere nacht meer aanvallen. Oh, zoals u wilt. Breng hem weg, dat is een cel. Hebt u klachten? Wordt u behoorlijk behandeld? Dank okay. u. Dank u, commissaris. Nee, nee, ik heb geen klachten. Maar laat u me alsjeblieft eindelijk vrij. Ja, het spijt me, dat is het enige wat ik niet voor u doen kan. Uit. Ik moet hier blijven. Altijd tot ik dood ben. Het zal zo lang niet duren. Rusland. Ik zal mijn vrouw niets van me gehoord hebben. Hier ook niet. Ik ben alleen. Niemand helpt me. Een wereld vol met organisaties en hulpacties. Voor armen. Voor gewonden. gevangenen. Voor noodlijdende, grondheemden. Bij de rechtercommissaris in de kamer kijk ik iedere dag uit het traan. een groot gebouw met de vlaggen van het rode kruis. Een rode halve man. Ze helpen iedereen. Mij alleen niet. Ik kan niet eens een dokter krijgen. Een dokter? Ik moet. Ik ben de dokter. Wat moet je? Je moet me helpen. Dat is mijn vak. U krijgt er zeker niet genoeg voor betaald. Wat we nog een beetje goede manier af kunnen. Nee, ik begrijp niet wat ik hier moet. Als jij de zaak voor een gek houdt en een verdomde rust bent, laat ze dan een Russische dokter halen. Eens kijken. Hm. Ze zullen u gevraagd hebben dat u Duits spreekt. Nonsens. Ik ben Turk? Turk? Turk? Bent u een Turk? Hm? Ja. Waarom niet? Mierkolik is internationaal. Als u een Turk bent, dat u me dan een groot plezier doet, dokter. Dat doet u het. U moet het doen. Nee, uh, ik ben oh. dokter. Alleen maar dokter. ]Yeah. Hier aan de overkant is een post van het Rode Kruis. en De rode halve Maan. Wilt u daarvoor voor me naartoe Vaak. gaan? Die mensen zijn er voor... Juist speciaal daarvoor. Oh, waar is de pijn in de herst? Nou, zal aan. Maar. En salea, uh... Kijk, ze moeten zich in verbinding stellen... Met het Turkse ministerie van Waterstaat, Plenkara. Afdeling aanleg. Oh. Kijk, daar moeten ze vragen naar ingenieur Eris Boudreksel. Of die de, de, is er nog eens... Hey, 44 was hier nog. Zo. Erich Boudreksel is een oom van me. Kijk, ik heet Clemens Forel. Ze moeten hem vragen hierheen te komen. Dan kunnen ze hem mijn identiteit laten vaststellen. Nee. Denkt u Denk dat hoor. ik ter willen van u een figuur wil slaan? Zo. Nee, ik, ik, ik lieg niet. U zult het zien. Kijk, het is werkelijk een oom van me. Oh, gelooft u me toch? Als u dokter bent, doet u het. Dokters moeten helpen. Kijk, vraagt u het nog aan de commissaris of hij het goed vindt dat, dat u voor me naar de rode halve maan gaat. En als ze het werkelijk eerlijk menen, moeten ze het goed vinden. Nou, ik ben er niet de beste aan toe. Ik kan u wel wat geven, maar dat helpt volgens ons voor een paar uur. U hoeft me niets te geven. U hoeft me niets te geven. Als u me helpen wilt, gaat u dan voor me naar de overkant en vraagt u of ze mijn oom willen waarschuwen. Vooruit. Ze zullen wel bezwaar maken. Maar goed, ik zal het proberen. En alles blijft precies zoals het was. Om de dag wordt vooral verhoord. En iedere keer weer vertelt hij het verhaal van zijn vlucht. Iedere keer onsamenhangende en verwarden. Hij haalt de jaren door elkaar... en vergist er in de namen van plaatsen en mensen. Het zal niet lang meer duren... of hij heeft zich zo vastgepraat... dat hij er nooit meer uitkomt. Zijn ondervragers... die zich alles wat hij tevoren vertelt... heeft natuurlijk nog heel goed herinneren... begrijpen niet dat de na drie jaar... van onbeschrijfelijke ellende en spanning... volkomen uitgeputte man die tegenover hem zit... niet meer redelijk denken kan. Op een dag in december... ...wordt vooral op een ongewoon uur... ...naar de kamer van de rechtercommissaris gebracht. Gaat u zitten. Er ja. is een groot gezelschap elkaar. Vooral kijkt gespannen naar de man... ...die naast de rechtercommissaris aan het hoofd van de tafel zit. Het is zijn oom Erich. Ik word, alsjeblieft. In de zomer van 1936... ...heeft Clemens Forel zijn oom... ...die toen met verlof in Duitsland was... ...voor de laatste maal gezien. Ja... Hij is het ouder geworden. Ouder en grijzer. Een hard en star gezicht dat niet meer lachen kan. Teleurstelling en tegenslagen... hebben van Erich Boutreksel een stugge... in zichzelf gekeerde man gemaakt. Ja, meneer Boutreksel, gaat u gang. Hm. Ik heb van de Rode Halve Maan in Ankara... een ongewoon en merkwaardig verzoek gekregen. Namelijk, of ik naar Teheran wil komen om u als mijn neef te identificeren. Als u inderdaad degene bent voor wie u zich uitgeeft, zult u mij antwoord moeten geven op een paar vragen die ik u ga stellen. U zult dat alleen kunnen doen als uw beweringen waar zijn. Dus als u werkelijk mijn neef bent... Uh, waarom zegt u niet gewoon... Dat... Alsjeblieft, u houdt uw mond. Ik heb hier iets meegebracht wat ons, geloof ik, een heel eind zou kunnen helpen. Een familiealbum. Het is wel het mijne. Maar als u mijn neef bent... zult u er toch heel wat in kunnen vinden... wat ook onmiddellijk u betreft. Komt u eens hier. Deze foto. Weet u wie daar staat? Dat is de hele kudde vooral. zoals papa het altijd zei... Die waterval daar op de achtergrond, dat is Koefstein. Mijn vader. Mijn moeder. Egon. En Lena. En de kleinste helemaal links, dat ben ik. En dit? Wat is dit? De oude botanische tuin in München. De man die naast die pilaar staat, dat is mijn vader. Het verhoor duurt lang. Erik Boudrechsel heeft behalve zijn album... nog verschillende andere dingen meegebracht. Correspondentie waarin sprake is van bepaalde gebeurtenissen waarvan alleen naaste de familieleden de bijzonderheden kunnen weten, losse foto's uit diverse perioden waarop dezelfde mensen, telkens naar een andere mode gekleed, nauwelijks meer te herkennen zijn. Nog graag een foto uit het album. Deze soldatenherinnering, zegt die u iets? Uh, die is genomen in Reichenhall. In 1939. Regiment Bergjagers 100. De derde van links, dat ben ik. De dienstplichtige Forel. Klopt. Uh, misschien wilt u die foto even uit het album halen en op de achterkant kijken. Kijk, daar staat iets op geschreven. Er is maar één afdruk voor gemaakt en die heb ik in de tijd aan mijn moeder gestuurd. Op haar verjaardag, de, de 18 oktober. Het moet dezelfde foto zijn. Als u zo vriendelijk wilt zijn, meneer Goordruiksel. Uh, voor mama van Clemens. 18 oktober 1939. Dat is voldoende. U hebt me overtuigd. Dan ben jij dus toch Clemens. Ik heb je niet herkend. En eerlijk gezegd, ik geloofde geen woord van je hele verhaal. Ik kan het nu nog bijna niet geloven. Je, je lijkt helemaal niet op jezelf. Maar het kan niet anders. Je moet het zijn. Misschien is het mijn baard. Nee. nee, nee, nee, nee, nee, niet alleen je baard. Je bent een ander mens, een ander gezicht, een andere houding. Een heel andere manier van doen. Ik heb u al gezegd, ik ben volkomen tevreden. Ik ben er van het begin tot het eind zelf bij geweest... en er is geen enkele twijfel meer mogelijk. Meneer Bouwrexter, ik uh, dank u zeer. En u, meneer Verhalen, u bent natuurlijk vrij. Spijt me dat ik u zo lang in arrest heb moeten houden... maar u zult ongetwijfeld wel begrepen hebben dat ik niet anders kon. U moest mijn plicht doen. Ik bied u mijn verontschuldigingen aan voor alle onaangenaamheden die we u berokkend hebben. En ik wens u verder het beste. Ja. Dank u, ja. meneer de commissaris. Als u wilt gaan, niemand zal u me tegenhouden. Ja, ik... Ik wil liever... Ik bedoel... Ja, ik zie niet erg aflorissant uit. En zo, en ik denk dat mijn oom zich wel een beetje geschreeuwd zal voelen... Zich met zo'n landloper in de stad te vertonen. Ja, ik ben niet kwalijk. De, had ik niet zo gauw aan gedacht. Als u een bad wilt nemen... De gevangenisinstallatie is wel niet luxueus, het, graag, het water is van dezelfde goede kwaliteit als ergens anders. Oh. Een kapper zou ook niet helemaal overbodig zijn, dacht ik. En uh, dan moet je kleren hebben. Ondergoed, een pak, een jas en een hoed. Ik maak dat in die tijd in orde. En dan steek ik meteen mijn licht op bij de Duitse ambassade. Dan kunnen ze daar een voorlopige pas voor je uitschrijven... En verder zien hoe je het best zo gauw mogelijk naar huis komt, hè? Nou, U heeft natuurlijk nog geen kamers besproken, meneer Bodrexel. Als u een goed hotel zoekt waar u ook behoorlijk kunt eten... dan wil ik dat graag voor u regelen. U krijgt dan een mannetje van me mee om u heen te brengen. Nee. Nee, ik wil niemand mee hebben. Ik ga alleen. Ik Ja, ja, ja. Natuurlijk. ja. Laten we klinken, Clemens, op je behouden thuiskomst. Op, op mijn behouden? Nou, kalm maar, jongen. Ik begrijp het wel. Daar zou iedereen het een beetje te kwaad van krijgen. Ik, ik, ik voel me nog niet op het gemak, Ram. Om... Hoezo? Ja, ik heb het gevoel of, of iedereen naar me kijkt. Och, dat wendt allemaal weer direct. Je zult eens zien hoe gauw je weer zonder moeite met mes en vork Zeg, dat is waar ook... Die oude rommel van je, die kampeeruitrusting. Om het zo maar eens te zeggen. Die kan ik morgen zeker wel laten weghalen. Alleen een Siberische mes, mijn poeska wil ik houden. En mijn eetketeltje. <laughs> Souvenir de Siberie. Ja, mes tenminste. Met het eetketeltje zit het anders. Daar is een adres in gek Een adres in Maartenburg. dat ik niet mag vergeten anders best kunnen. Ja, mijn hoofd is mooi, dus er zit er veel niets meer in. Dat gaat ook weer over. U kijkt me altijd nog aan op zo'n manier van... Is het nou of... of is het niet? Ik, ik... ben het heuze om, echt. Ik weet dat je het bent, Clemens. En het gekke is dat, nu ik het zeker weet... ik ook weer iets van vroeger in je spraak hoor. Ik geloof dat het je G is. Ik kan ook wat anders wezen. Ik ben geen expert. In ieder geval is het, Clemens, hm? Maar je bewegingen en vooral je gezicht... Nee, nee, nee, nee. Ik zou het nog altijd niet herkennen. Ik... Ja, ik hoor dat kleine baartje... Dat ik heb laten staan zo houden. Voor de kou. Hè? Je komt nu weer in een andere wereld. Een wereld waar het een beetje warmer is... Zoals je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Ja, dat begrijp ik. Uh, je passage voor het vliegtuig... Heb ik al in mijn zak. Morgen naar Ankara. Daar blijf je een paar dagen bij mijn logeer. Erg veel tijd heb je niet, want je moet over Istanbul en Athene naar Rome. En alles is zo geregeld dat je vandaar de 21 december de trein naar München neemt. De 22e morgens ben jij thuis. Beetje langzamer alsjeblieft, Het is dus, dus om duizelig te worden als ik er aan denk... ...dat ik nu in twee dagen een afstand afleg, waar ik de voeten voorjaar vol jaar over moest doen. En in Rome, Clemens, stuur jij een telegram aan je vrouw, hè? niet of... Ja, als je wilt dat ze je komt afhalen... zal ze toch moeten weten dat je er bent. Maar als ze me dan ook niet meer kent... net als u... ja, dan zou ik haar wel eens mis kunnen lopen. Ze is een vrouw. Liefde jongen... kijk met andere ogen... Dit was het laatste deel van het hoorspel De Witte Hel door Jozef Martin Bauer bewerkt naar diens gelijknamige boek en vertaald door Jan Lamers. De rolverdeling was de verteller Paul Deen Clemens Forel Bert Dijkstra, een verkoper Georg Jurin, Igor Jan Soer Menke Wam Heskes Larementov Dries Krijn smokkelaars Willem de Vries en Jan Borkes een inspecteur van politie Georgi Joering, de rechter-commissaris Louis de Breeg, een dokter Dries Kreijn en Erik Bouwdrexel Ring van Noppen. Het hoorspel De Witte Hel werd geregisseerd door Leon Povert.